Goedemorgen, ik ben Thomas Delsting en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Taiwan hebben Chinese gevechtsvliegtuigen gevlogen. Dat is linke Soep. Die landen liggen al jaren overhoop met elkaar. China vindt dat Taiwan een opstandige provincie is die eigenlijk bij hen hoort. In Taiwan zelf denken ze daar heel anders over. De situatie is nu extra gespannen door een bezoekje van Nancy Pelosi... een belangrijke Amerikaanse politicus. China is daar niet blij mee, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Dan is er vandaag een filmpje nog weer op internet gezet... door een deel van het Chinese leger... waarbij je mensen ziet met allemaal moderne wapens militairen in de weer. En waarbij dan gezegd wordt... we moeten voorkomen dat indringers van buiten China binnenkomen... en zelfs die moeten we begraven. De Chinese president... President Xi waarschuwde vorige week president Biden al op om op te passen. China vindt het olie op het vuur dat zo'n belangrijke Amerikaanse politicus Taiwan bezoekt. De twee vrouwen die gisternacht werden gevonden onder een viaduct in Haaksbergen zijn moeder en dochter. Volgens RTV Oost zijn ze waarschijnlijk van de brug gevallen. De moeder overleefde dat niet en de dochter raakte gewond. Zij is wel buiten levensgevaar. En kinderen met kartonnen bordjes met daarop Tadic mag ik je shirt hebben... zijn binnenkort niet meer welkom in de Johan Cruijff Arena. Ajax wil die betelbordjes gaan verbieden omdat ze brandgevaar zouden opleveren. Afgelopen zaterdag werden die bordjes ook al in beslag genomen... tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen PSV. En goed nieuws voor aanstaande papa's en mama's... of mensen die net een kindje hebben gekregen. Vanaf vandaag krijg je een deel van het ouderschapsverlof doorbetaald. Marijn werkt bij een bedrijf dat het al langer zo doet en dat beviel hem prima. Na de geboorte van ons zoontje heb ik meteen alles laten vallen en heb ik twee weken verlof genomen. En, en dat was echt een fantastische ervaring. Ik had het voor geen geld willen missen en zometeen Dan pak ik nog eens zes weken. Dan heeft mijn vrouw natuurlijk weer de tijd om aan het werk te gaan, om haar eigen dingen te gaan doen. En daar waar zij nu op de baby aan pas, is, eigenlijk tijd. Ja, nu is dus wettelijk geregeld dat alle bedrijven mee moeten doen. Tijdens het eerste jaar krijg je dan negen weken deels doorbetaald je krijgt dan 70% van je normale loon. En het weer nog de dag begint overal vrij zonnig. Maar daarna trekt het in het noorden dicht. En daar wordt het niet warmer dan een graad of 22. In de rest van het land is het vrij zonnig. En kan het wel 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 is de zomer van ZFM, met, met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog show. <lacht> ZFM, het geluid van Zandvoort. Dus is plaat, plaat. Toch, ja, is een goede ja. ja we klasse, klasse, jongen, klasse. geen is begin van de kandelwallshow. Echt ja, maar, echt. Ja, ik, denk, heb ik schiet al helemaal vol. Dan heb jij uh, al een uh, streepje voor, hoor. Dat ja, je heb, ik, uh, <laughs> ik zet er een vinkje, vinkje achter. Ze hebben is ook naar de kapper geweest. Ja, dat heb ik vorige week Ja, dat was ook wel nodig. Net zoals ik. De heggerscha. Overigens, dat vind ik wel een grappige verhaal. Ik heb wel eens iemand gesproken op het eiland Ameland en die uh, was een dag... Uh, de ochtend zag je met een bos aanlopen... en s'avonds was hij in een keer gekortwiekt. Maar wat zei hij? Want het was een man uh, in de horeca... die zei op een gegeven moment... ja, ik ben bij zo'n Amelandse schapenboer uh, geweest... en ik ben er gewoon tussen die schapen gaan staan... en ja. hij nou ja, Dat heb ik ook gedaan. Ja, heel verstandig. Ja, ja, nog, Nog iets mee? Blijvend. Blijvend. Kijk daar ook, uh, onze andere grote vriend die eraan komt, uh, heeft altijd een beetje op, het, ja, op ja. het randje. Maar hij heeft natuurlijk een hele zware tijd. Ja. Want hij moet uh, fietsen. Ja. Hij ja. moet fietsen. Je op de fiets, Frank? Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, hey. nee, Frank. Ben je met de auto? Nee. Bent het uh, met de koets? Met de goods, of niet? Je ja, nee, hij, hij, hij, hij moet uitgebreid. altijd even knuffelen bij hè? Ja, nou oké. Okay. Dus, uh, dat moeten jullie dan even fijn Normaal we moeten we dit eigenlijk gewoon om uh, vijf voor tien doen. Maar ja, tien. Ja, ja, maar dat is uitzending. eigenlijk... Dat uh, weet je waar Frank... Ja, ik, Frank... ik heb eigenlijk helemaal geen tijd raad. Ik ga zo druk. <laughs> <laughs> nee, ik, moet, ik heb wel een gewone koek voor je. Je ja. ja. ja, is goed, man. Ik moet, ik moet altijd denken aan uh, het uh, verhaal van uh, Langs de Lijn bij met Willem Ruis. Willem Ruis had altijd... De gewoonte om 30 seconden... voor de uitzending te beginnen... die is jas uit te trekken. Nou, dat vergelijkt Frank eigenlijk ook mee. oh Nou, kijk. Nou, moet ja, Frank Frank met, uh, als jij uh, vergeleken wordt <tokt> met Willem Ruijs... dan is het volgens mij... Gaat het de goede kant op met is het, ja, je maar, Ik denk het ook. Maar ik denk het niet, want dan ben je ook... Uh, wat hoe oud is uh, je geworden? 42, maar Frank is zit in... Uh, geen, zit uh, in blessure tijd. <tokt> <tijden. tokt> Jongens, zijn er een beetje bijgekomen... van het geweldige feest wat wij gisteren in... Nou, nou, nou. Ja, dat was leuk, hè? ik heb geen. Zondag was trouwens ook feest, hè? Zondag, op de... Zondag in Hongarije. Ja, ja dat, dat, we dat gaan we, even... gaan we straks ook. Oh, dat is er wel, ja, we wel mooi weer met G-Day gisteren. Ja, G-Day, ja. absoluut. Ja. ja, ik ben daar nog even geweest. Ik heb al, al, yeah. al, al, al, al oude gays. Ja, ja, ik ook. Ik had het helemaal over het hoofd gezien. Ik, oh fuck, ik kon niet parkeren, alles weer afgesloten. Je hebt toch een fiets? Grote Ja, maar ik moest even met de auto, want ik had te veel boodschappen qua fiets. Ik, oh shit. Maar toen kon ik nog een plekje vinden in de Cost Florisstraat. Cost Floris, gelukkig. maar ben je? Je bent je bent toch niet geweest? Ik, ja, ik, ik was heb, bij het Wapen. Ja, maar dat, is, dat, dat kom ik eigenlijk niet zo. Dat is niet, ik zat in, uh, bij Dimfy op het hoekje. Ah, oh, kort. Met Annemiek ja. en... Uh, oh ja, Dimvi is heel leuk. een leuke door. tent, ja. Hè? Ja, absoluut. Absoluut. Zeker een leuke tent. En Dimfy is heel leuk. Dimitri is heel leuk. Zeker. Heel lief. En, bij Lubar. Christen bar, Lubar. Ja, ja. Even klein, ja, ja, ja. Klein, klein, een klein stukje reclame. Klein stukje Absolut. reclame, dat mag best. Ja. Absoluut. Ja, ja, Hè? We gaan eind uh, augustus komen ze ook in de uitzending hebben. Goedemorgen, Zandvoort. Okay. Om te vertellen hoe, uh, hoe dat tot stand ja. gekomen is. Nou, wat leuk. Gekke leuk, toch? Ja. Ja. Nou ja, het is een, een, een verademing. Want het heeft natuurlijk een jaar lang uh, dichtgeplakt gezeten. Ja. Ja. Zonder nog ja. enige activiteit. En, uh, nou, nu zie je weer. Jaren, vier plantjes, jaar lang. Uh, ze hebben daar een plakkermuisje en alles. Oh ja, plantarium bladeren, weet je wel, en dan ja, ja, ja. kunnen ze dat afsnijden, je weet wel. Het is dat. zogenaamde toppen. Ja, <lacht> Ja, Nou, top, man. Dus, ja Absoluut. Doe niet zo'n man Ja, ja nee, ja, <lacht> ja, ja. Nee, maar het is, het, is, het is een van de mooiste puntjes voor zandvoort. Absoluut, ja. ja. ja. Absoluut. Nou, het is ja, heel leuk, want uh, uh, bij ons beneden, naast de blokker, dat is ook weer verhuurd. Oh, en, nou, dat komt erin? Ja, er komt een kledingwinkel. Een kledingwinkel? Oh, ja. Ik heb even een sneak preview gehad. Een, een, ik heb even mijn, mijn, mijn hoofd eromheen gegaan, want hij is dichtgeplakt nog. Maar uh, het wordt een hele mooie... mooie um... Nou ja, kleding beter dan een vreedzaak, want mag dat Precies. daar trouwens? Precies, dat, vreedkaf, weet, nee, dat taf, denk nee. ik niet. Klerenwinkel, nou. daar moet ik altijd denken jongen, aan toen ik uh, heel lang geleden, 1968, 67... Het is zo lang geleden! Aan het uh, burgemeester het Venemaplein woonde... Daar stond ook in de statuten van de flatvereniging... dat er geen horecagelegenheid uh, daaronder bij die winkels mm -hmm. mocht komen. Maar goed, op een gegeven moment je toch de Vivo, de supermarkt. Vivo? En direct onder ons, als wij woonden op Eén Hoog... hadden we een uh, Chinees-Indisch restaurant. En in no time was het hele portiek... al de flatwoningen vergeven van de kakkerlakken. Mm. Niet, van die wil... niet van die tropische jongens, maar van die kleine... zijn op zich een hele mooie lichtbruine kleur... maar je wilt ze gewoon niet in huis hebben. Oh, dat zijn wel leuke beestjes, ja. Dat zijn heel veel dus ja. <lacht> Maar uh, op een gegeven moment, elke avond als je de keukenlaar opent, dan kruilde het van die Echt dingen. Maar? Dus, om helemaal, dus van, daar heb ik ook mijn insectofobie aan overgehouden. Ja, ja, ja, dus ja maar. kort. Maar dan, je, je bent heel goed met spinnen, jij? Ja, ik ben een tijdje spin geweest. Maar, maar dat is, zie je meteen. praat praten niet <laughs> vaak over Spinnen spin in het web. <laughs> nee, dat zie je nee, maar. Alles slijt weer natuurlijk tijd. Heel, te, ja. heel veel wonden. Hé, hey, maar wat voor kledingzaak wordt het? Kinderkleding? Ik heb geen oude, idee. Ja, uh, uh, uh, zeg maar jij hebt al een mooie kledingzaak daar. Vlug, weet je wel. De lucht is een uh, topzaak. Top ja, top ik koop zaak. daar allemaal ja, kleren. Ja, dat bedoel ik. Dat is een ja. prachtige zaak. En want ik vind dat je moet uh, lokaal ja, kopen. Ja. Ja, ja, dat ben ik Support helemaal... Support your bekijk. local economy. Ja, dat ben ik helemaal... Uh, ja, dat zijn uh, vreselijke aardige mensen ook. Oh, van Vlug. En, uh, en die hebben, uh, heb, ik heb ook zo'n blouse gekocht hè, van, de, van, de, van de circuit. Ja, met al die racewaartjes. Ja. Ja. Nee, mooi, met het he? circuit erop. Oh, circuit erop? Oh. Ja, oh. helemaal leuk. Vorig jaar met al die kleine Ja, die racewayen. heeft hij ook. Maar hij nou, heeft er ja. ook een met uh, met de circuit oh, erop. Leuk. Ja, dat is erg leuk. Ja. Dus die trek ik uh, uh, elk jaar een keer aan. Nou, rond <laughs> de, de, de, de, de, de, de, de Grand Prix waarschijnlijk. Met de, de Grand Prix, <laughs> ja. En we gaan eerst voor de Grand Prix nog even een weekje naar, naar Spanje met uh, bon. met mijn vriend uh, Mike Koopman en zijn vrouw heel gezellig en uh, Mike is uh, die, ik moest hem nog even de groeten doen de, Hartelijke groeten, Mike. <lacht> zeker Mike en ook van mij aan deze zijde uh, paar zelf dus. Dat Mike. <lacht> nou en, ja maar, iedereen eigenlijk Mike ja, je bocht wel. maar weer hè hey, maar jij hebt over de Grand Prix die moeten we maar kijken of het nu doorgaat hè want we krijgen zo over twee ja. minuten krijgen we een uitspraak van de Raad van State. ja maar dat is volgens mij dat Hans om je even in te redden want Dat staat er al heel ja, het waardig zijn, zijn. dat ben ik met je eens. Het is een maar pro weet, forma gebeuren, denk ik. Ja. Je weet het nooit, hè? Maar we krijgen de uitspraak straks live in onze uitzending. Nou, blijf vooral luisteren. Hmm. En misschien kunnen we dan eerst een plaatje om even bij te komen. Hmm. Als we... Zullen we dat nu doen? Ja, nou, dan laten kunnen, we dat doen. kunnen wij dan onze gezonde groep ja. opeten. Ja. Heerlijk. Dat is een goed idee. Heerlijk. heerlijk. Nou, is mijn batterij, denk ik, leeg. Wat? Oh, ga je, je gaat me toch niet vertellen dat je batterij leeg Nee, maar ik heb natuurlijk altijd wel een oplossing. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. De tweede batterij. De tweede is de paus katholiek, batterij. jongens. Ja, nou. er ben ik gesneuveld, zeg. Uh, Wanneer? Die onze ja. gezellige avond. Onze gezellige avond, dat wel ja. heel gezellig, hè? Ik had, uh, ik had niks aan mijn zaterdag, eigenlijk. <laughs> Terwijl Frank nu bezig is met... Uh, met het. Uh, ja, we zijn nog in de uitzending, hoor. Frank. Oh. Dus, dus, dus, uh, want uh, nee, de microfoons staan nog open. Dus je moet wel opletten oh. met wat je het nog uh, zegt. Ja, voor ja, die beter. Het zit heel zand mee te genieten. Ja, precies. Want Ger is aan het zoeken voor een stukje muziek. En het batterijtje is leeg. Maar nou, kijk, hij begint al... begint hij al? Ger is zo handig met die draadjes allemaal. Ik zie een appel Een appelteken. Een Ger is Captain Gadget. Dat was die vroeger al. Ja, dat was ik als kind al. Maar je moet wel zeker weten waar je die dingen dan in stopt, die draadjes. Ja, dat is wel... dat weet jij precies, hè? Ja, dat is niet onhandig. Even kijken, jongens. Music... Dan pak ik hem altijd op artiest. Dat wordt goed. En dan uh, zeg ik van, uh, nou, stukje... Abba. Ja, daar begint het meestal mee. Nou. Maar dat doen we niet. Mooi. Ik doe, uh, ik doe wat anders. Nou, we nou gaan, laten we uh, eens horen. We zijn, nou, we er we zijn heel erg nieuwsgierig. We hangen aan je lippen. Nou. Oh, kijk. Kijk, hoor nou? Meer Elton John? Nee. Oh, dat is... Uh ja, ja klopt, ja. Ja. zij, zij, zij van stresshand, oh die, waar blijft blijf more time I'm in a New York I'm in a New York, I'm in a New York state of Ja, mooie mooie, mooie, mooie muziek. Yep. We hadden het net over... Uh, over uh, Barbara Streisand zat ook in Meet the, en, uh, Meet the Fuckers. Meet The Fuckers. Meet The Fuckers. <laughs> fuckers. Zo'n goede film, jongen. Ja, we hadden het even over de acteur Robert De Niro. Die in mijn beleving eigenlijk zijn grote debuut was in The Godfather. Ja. In 1972. Ja. Voornamelijk uh, serieuze rollen gedaan. Ja. En af en toe een uh, zijstapje zij naar, naar het humor. Ja. Ja, wel knap. Een Goodfellas. Briljant Oh Ho, ho, ho. Oh. Rustig aan. En uh, ja, de Godfather dus. Maar hij, gisteravond was hij te zien in uh, Dirty Grandpa. Uh, Fantastisch. ja, dat is mijn humor. Weet je, ik ben een eenvoudige ja, ja. geest. Weet je. Hij dus was ik, gewoon op televisie, of? Uh... In, de, in, de, in, de, in de film uh, Dirty Grandpa. Gisteravond ja, op RTL 7. Je bent gewoon S uitgezonden. Ja, ja, nou, ja. RTL 7. Oh, waar alle ja. baggerfilms te zien zijn. Maar ik vind in de categorie bagger staat deze heel <laughs> ja. erg hoog. Ja, Prachtig. Normaal zijn ja. het allemaal C-films. Ja, maar dit maar is dit echt... Uh, nee, nou ja, het is, als je het ziet voor, waar het voor is bedoeld... is het fantastische humor. Ja, ja. Ja. Amerikaanse humor weliswaar... want het is ook in de verste verte noot vergelijkbaar met Engelse humor. Mm -hmm. nee. Zo zet ik nog... zwaar gedateerd ook, maar die terzijde. S'avonds graag op jij buis nog even Tommy Cooper op. Goed hè. Ja, in nou, ja, mijn eentje ja, aan ja, tafel lig ik helemaal in een deuk. Ja. Heel, heel, heel goed. Fantastisch. Ja. Ja, ben je heel, uh, noem ja. van al die gasten. Ja, en ja. zelfs uh, Queen Elizabeth. Samen nou, met 007. Ja, die, die heeft ook nog. Dat is nog nog heel briljant? Ja. ja. Welk, met uh, welke was dat was dat met nee, Daniel Craig ja met Daniel Craig heeft ze ja, een dat... filmpje gemaakt ja, waarin ja. zij in uh, uh, zeg met maar die hondjes ja. Zit in de kamer komt James oh, Bond binnen ja. <laughs> <laughs> en ze speelt het hele verhaal bij ja. het is wel grappig ja. Heb je het nooit gezien nee ja je, je staat er wel iets van bij Het staat op YouTube volgens oh, mij ja. was dat uh, met, met de aanleiding van de Olympische Spelen in Londen in het ja. Wel, ja. ja maar dat is echt een ja, filmpje ja. wat ze gemaakt hebben waaraan zij heeft meegewerkt ja. dat ja, ja. kunnen ze toch maar dat doet ze zelf en op een gegeven Springt ze ook uit een uh, helikopter. Ze niet zelf natuurlijk. Nou, okay. Maar, maar die techniek waarbij ze dus ook Mark Rutte om maar nee, nee, nee, om nee, nee, de meest verschrikkelijke dingen kunnen laten zeggen. Maar. Dit is echt uh, nee, zeg maar je, gedaan. Dat is zeker. Hè? Dat zij het zelf niet was. Ja, het is echt... Oh, het is een sportvrouw geweest vroeger, hè? De queen. Queen? Ja, ja Queen. Licht, dus ja, ja, ja. ja, en die, die zuster van haar, eind, die is uh, horny as hell altijd. <laughs> echt waar? Ja. Hoe weet je dat? Nou, Ik heb er een over gelezen. <laughs> nee, op internet. Hé, hey, maar heb je er zelf alles eens uh, wat mee gehad? Nee. Nee, dat, nee. Dan, dat dan weer niet. Wel geprobeerd, Frank. Niet? Nee, ook niet. Nee, je komt daar niet in de buurt, Hans. Nee, nou, dat vind je niet. Nee, dat is... Je nou, moet ja, het, zien, ja, je je moet het zien als de... Als Zandvoorten... ...proberen Om op de paddock te komen tijdens de Formule 1. Dat gaat niet lukken. Mm, nee. Kaarten kun je kopen, hè? Ik bedoel, ja, ja oké. Okay. 2500 euro ja, nou, jij op de, dat op is dan de wel het de verschil, de de de verschil, want de nee. Koningin Elisabeth is niet te koop. Nee, dat is niet voor weinig, tenminste. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, maar als jij met een van je auto's aankomt, dan kun je er door die beveiliging heen en dan. Nou, ik kan je ja, door de hekken, de, de hekken bedoel je. Ja, ja. Dat denk ik bij de Grand Prix van uh, China. Ben ik een keer zonder kaart naar binnen gekomen. Oh ja. Ja, En toen heb ik een, een, een schoonmaak omgekocht. had ik zijn pasje. En mijn, ik had, was met een cameraman. En ik zei, dan moet jij even die beveiliger in de. moet je wat vragen. En dan doe ik het pasje, want dan kijkt hij niet naar die. Want dan zie je een, een, ja, een foto. Een, een foto. Nou, ja. en dus ik hou de dingen op. Een foto van die Chinees. <lacht> <lacht> en ik loop zo door. En zo hebben we bij hem ook gedaan. Dus op een gegeven moment zaten we in de pits. <lacht> gewoon, gewoon bij, bij Minardi. En, uh, dus ik kom Olaf Molder tegen. En die zegt van, uh, kom, jullie, jullie hadden toch geen kaarten? Ik zei, nee, maar ik ben erin geglipt. Daar waren we nogal goed in vroeger. Ja, ja. Hij zei, ik heb nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zonder kaart hier binnen is gekomen. weet ja, dan, dan ook waar je, waar, waar je was. In, in de paddock, he? Ja, ook in de paddock, ja. nou ja. niet. Ja. Bijna in de auto. Ja, en iedereen had zoiets. Maar dan had ik een, een zo'n, weet je wel, die, die, die kaarten die je hebt, die zit altijd aan een touw aan een, aan een koordje. Ja. En dat koordje, je moet dan een, een, een blouse met een, met een, of een t-shirt, met een zakje moet je, moet je hebben. En dan stop je alleen maar dat koordje in. Dan denkt ja. iedereen dat die kaart erin zit. Ja, ja, ja, ja. Dus dan kan je overal doorlopen. Oké. Okay. Helemaal goed. Nou, maar dat beginnen. <laughs> Toen ik nog deed, toen had je wel die kaarten, die moest je door zo'n scan halen. Weet ja, je. Hans is, uh, Hans is uh, uh, eindredacteur, toch? Uh, hoe bedoel je? Jij bent eindredacteur geweest? Nou, uh, verslaggever, For, dus ik heb uh, zo'n 100, 100 Voor het uh, AD, hè? Voor het Algemeen ja, Dagblad. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, uh, tegen het einde van, uh, van mijn loopbaan had je die kaarten, die moest je door een, een scan halen. Ja, ja, ja. En dat was allemaal goed, uh, goed beveiligd, hoor. Je moest er uh, ja, nou, uh, ja, dat was Die poortjes heen. En... Nou, dit was in 2000. Oké, okay, nou, dat waren ze wel uh, aardig. Dat nou, waren aardig. Die... Ja, dan moet je, je, ja je, je had een kaart. Ik heb nog de eerste kaart van uh, Robert Doornbos. Mm -hmm. Dat hij uh, als uh, uh, testcoureur in een Formule 1-hit in een auto zat. Bij Jordan. Ja, ja. Hij was testcoureur bij Jordan. Dat ja. uh, was vroeger natuurlijk makkelijker hè, om allerlei dingen te, te, te regelen. Ja, ja, hij gooide. Ik ben bij zijn verhuizing geweest van Italië naar Engeland. En hebben gefilmd, en, en op een gegeven moment uh, had hij. Uh, uh, hij gooide alles weg. Ah. Ik ging met bergen schoenen naar huis. Want hij kreeg ja. allemaal schoenen van Puma. Ah. Ja. En niet een paar, maar gewoon elke, elke maand kreeg hij een. Ik denk een, een, een paar of zes, zeven. Zo kreeg ik altijd alle overhemden van alles kalf. Oh ja? ja hoe heet het merk, ook weer... Uh, McGregor? Nee, uh, nee. Uh, uh, State of Art. State of Art, ah, ja. Ja, ja, ja. grappig. Dus jij hij was jarig gisteren, al trouwens. Hij was Hij was nog... Ja, maar dan kan wel 60 geworden. Een je met, uh, met uitgesproken verhalen. Maar ik zat, zat uh, bij de nabeschouwing van de Grand Prix... Uh, Kalf die was zat op zijn praatstoel hoor. afgelopen zomer. Dat is niet mis... uh, zinnige tekst hoor. Ja, uh, hij had uh, niet misselijke woorden aan het adres uh, van richting van Charles Leclerc. Nou, uh, hij uh, zegt er uh, kan niks met die man. Uh, ja. <laughs> dat was wel heel duidelijk. Nou, dan gaan we het zo nog wel ja, over. Tuurlijk, dat ga ik niet zeggen. Ja, beetje... ja, nee, je, voor, voor, uh, ja, je pakt hem gewoon af, voor. Ja, we hebben uh, ja, het over Kalf. Ja, dat is toch wel een rakker. hoor. Kalf we dan nog een stukje muziek gaan een briljant ja, plan, Leidman. Prima idee, toch? Ja, ik vind Moet het een heel pijnlijke dat op. staat hij open? Ja, hij staat open. Komt hij aan? Hi, I look low. I look I'm gonna get me a good night's sleep Uh, mm -hmm. dit is uh, Paul McCartney hè ja ja, ja. ja. het is dus niet zo lang dat nummer mooi nummer mooi nummer komt van uh, het album Ram en dat was het eerste album wat hij maakte toen uh, nadat de Beatles uit elkaar waren leuk oh, hè dit soort info. he prachtig. ja hè? is ook het, leuk Vind je het ook Om, niet leuk omdat wij die muziek je bij Wings of niet nee nee dat kwam Wings later weer. Later nog ja. Weer. Ja. hij is uh, solo gegaan en toen uh, Wings ja, ja. zullen we even kijken zit FM Zandvoort hè ja ja ja, ja. Dat, dat, nu gaat het goed uh, ik ga even wat, uh, wat uh, regelen, want het is tijd voor... Hé hey Hans, oude rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou jongens, we hebben natuurlijk een race gezien die we niet snel zullen vergeten. Hè? Nee, nee, die gaan we niet snel vergeten. Ik ik denk, Frank, is, Frank is onder de indruk. Ik denk, was jij zelfs onder de indruk Frank? Ik heb niet gekeken, maar oh, fanatiek gekeken? Vind ik ook niet, maar ik ja. volg hem wel zeg maar kranttechnisch. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus, uh, iedereen was waarschijnlijk laaiend over Verstappen. Dat kan eigenlijk... Ja, dus wonder, het is natuurlijk een wonderbaardig groot talent ja, deze man. Uh, tiende op de grid naar uh, nummer één e gereden. Nou ja, het was een zevende zege, maar dit was wel een hele fraai hoor, want... Uh... Qua punten staat hij ook goed voor. Ja, ja. Hij staat, hij ja, staat 80, 80 punten, punten voor. Nou, ja, ja, hopelijk, shit. Claire. En, uh, ja, uh, ze zeggen in Italië al dat het uh, bijna gebeurd is. Dus nou, denk ik dat het uh, nog niet zo is. Maar goed, je weet het nooit. Maar uh, 80 punten is natuurlijk lekker. Hij komt drie keer... Uh, uitvallen En dan staat hij nog, uh, Leclerc drie keer winnen, staat hij nog vijf punten voor. Dus wat dat betreft uh, uh, uh, is dat goed natuurlijk. maakte ze nog even een leuke 360 pirouette, heb je ja. nog gezien? Nee, niet normaal. Hij, hij, hij uh, verrende zich, of hij uh, gaf te vroeg gas. Maar in ieder geval, uh, die wagen 360 graden. hoop roken zo. Maar hij, uh, toen lag hij weer achter uh, Leclerc. En dan ging hij weer achteraan als een gek en uh, pakte hem uh, Ongelooflijk, uh, uh, maar dan vanaf zo'n positie. Was top. Was uh, ja, heel zinnig. Ja. ja, echt uh, heel goed. Ja. Maar goed, uh, we hadden het uh, voor de uitzending al even over met Jaap. Ze hebben een uh, strateeg daar ja, bij en mij, een uh, dame. Red Bull. Een dame, Hannah Smith. Ja, uh, Dat is een Engelse en, dame. Een Engelse dame die uh, uh, uh, uh, op uh, Cambridge gestudeerd heeft, werkt daar bouwkunde. En ja? die doet zeg maar de strategie voor die rijders. Er nee, zitten natuurlijk daar al een mannetje of 40 50 achter die computers... om te kijken van uh, welke banden moeten we gebruiken en hoeveel, wat, wat zijn de tijden. Maar er zitten er ook nog uh, gewoon 100 of 200 in, in de fabriek in Milton Keynes. Ja. Zitten ook nog mee te kijken. En, um, daar moet je even uh, naartoe sturen als Ja, hebt. maar goed, ik ben nu even bezig Ja, ja ik begrijp het. Ja, nou ja, dan ben je misschien te laat, want we, we proberen even... Uh, nou ja. ja, ik ga wel even zoeken jongens. Ja, ga ik dus, even. Uh, kan ook naar, naar de doen. Maar goed, in ieder geval... Uh, uh, die, die Hanna Smiet die doet het om en om... Uh, met iemand anders nog wil Courtney, Courtney en die uh, uh, is dus ook vaak met Verstappen... Uh, zeg maar heeft zij contact van welke banden moeten doen. Daar moet ik wel bij zeggen... dat Max Verstappen uh, zelf ook wel een hele belangrijke invloed heeft... van wat welke banden gaan we ja, hij heeft Hij heeft besloten in uh, Hongarije dat hij op zacht ja, zou beginnen. Ja, maar ja. goed, dat was natuurlijk ook in overleg met Johanna Smits en wanneer en uh, die underkut, uh, overcut Als je Tijd rijdt als je voordat je naar binnen gaat of uh, juist later. Dat je, nou goed, zo kunnen ze ook nog een, een, een plaats winnen. Dat gebeurde hier ook natuurlijk. Maar uh, ja, ze begon in 2009 als de bij Red Bull Racing. heeft zich uh, behoorlijk opgewerkt bij deze club en uh, uh, ja, Anna Smith is een van de, van de vrouwen bij uh, Red Bull. Er zijn weinig vrouwen, hoor, uh, in, in ja. de muur uh, Mercedes heeft er bijvoorbeeld uh, van de 65 die per race meegaan, zijn maar vier vrouwen. En, uh, ja. Ja, je ziet af en toe ook wel uh, iemand met banden en zo, dat vind ik wel uh, top. Uh, maar er zouden eigenlijk meer, meer uh, vrouwen in die... Uh, in die uh, nou ja, maar je ziet als je, als je goed genoeg gekwalificeerd bent en je hebt... Uh, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Dan kan je dus klaarblijkelijk ook zo ver komen. Ja, dus het, ja, ja. ja. Jij het, het kunt, nou ja als, als, als jij uh, laat merken dat je, er, ja. uh, dat je het goed doet en een beetje verstand van hebt... Dan uh, kun, jij Gaaf, nu, uh, hoor, uh, kun ja. je ver komen. Want dit ding is ook uh, nog eens een keer heel goed betaald voor. Hè? Ik bedoel... Uh, die bandenjongens die krijgen al uh, 2, 3 ton per jaar. Maar ik denk dat zij toch wel 4, 5 uh, ton uh, per jaar gaan verdienen. Een soort uh, Sari Wiegman van de Formule 1. Ja. Nou goed, laten we even naar uh, Charles Leclerc gaan. Dat was eigenlijk het uh, tegenovergestelde. Want die besloot op een gegeven moment om witte banden, zeg maar naar zijn tweede stop, of zijn eerste stop, witte banden te, te, eronder te leggen. Ja, volgens mij was hij er zelf niet mee eens. Maar uh, ja, het bleek ook een desastreuze uh, keuze uh, te zijn. Want uh, hij kreeg die banden niet warm. Uh, ze ze, ze deden het eigenlijk helemaal niet. En uh, moest hij nog eens een keer een stop maken om weer andere banden eronder te leggen. Maar ja, toen ben je het uh, kwijt. Dan ben je het kwijt. Dus uh, uh, ik moet wel zeggen, daar geef ik Alain uh, Kalf gelijk in. Want die maakt uh, die Leclerc helemaal af. Dat Leclerc zelf ook wel moet denken van... Uh, uh, wat nou witte bon? Uh, hij ging er helemaal niet tegen of zo, weet je. Maar als je daar, daar heb je wel als uh, rijder de autoriteit voor. Ja, me. eigenlijk de laatste uh, die dat oh, beslist is de rijder zelf natuurlijk. Oké. Okay, ja. ja. En uh, ja, maar de, de, die nucleaire de is wat dat betreft een, een beetje een watje hoe moet ik Ik zeggen? begrijp het ook niet. Ik begrijp daar nee, niks van. toch niks van. Nee. Maar het is een raar team hoor. Dat hele dat hele Ferrari. Ja, dat in blijkt dat, in, in dat opzicht dan. Hè. Zo mooie auto's, snelle auto's. Maar het is uh, Capolavare uh, verstappen. Wat betekent Kappelovare? De, de, de meeste werk van Verstappen ja. stond er in uh, Lacozette de Sport. En um, Ferrari Lontane, uh, Ferrari op Grote Achterstand. En um, er stond ook nog in Il Mondiale E. in Voor ja, ja, Verstappen, de Dat betekent, wereldtitel dat zit ja. in de tas. Ja, ja. En uh, ja, ik denk dat het uh, inderdaad zo is. Er nou, is ja, aardig over geschreven, gespre wereldwijd. Ja, absoluut. Hij ja. kreeg enorm veel credits, want uh, dit was een van de beste races van uh, Van Verstappen... Uh, die hij tot nu toe gereden heeft, volgens mij. Um, Oké, okay, wat hebben we nog meer, uh, Alonso? Alonso. Mando, Alonso. Die gaat naar Aston Martin. Dat, Dat wel... vind ik wel heel leuk. Meerjarig. Ja, zeker. Nou ja, goed, die, die grote man van Aston Martin, uh, de heer Stroll, ja. met zijn miljarden. Ja. Ja, die wilde eigenlijk gewoon een grote naam hebben. Hij he. ja. kwam uit bij Alonso. Die kwam er misschien nog wel één of twee jaar mee. Enorm veel um, um, ervaring met 32 zegens. Hoewel de laatste alweer negen jaar geleden is he. bij Ferrari voor, uh, voor uh, Alonso. Maar goed, uh, ze hebben volgend jaar. Uh, Aston Martin, nieuwe faciliteiten in de fabriek in, uh, op Silverstone. Nieuwe windtunnel, dus, dus uh, ze gaan er helemaal voor waarschijnlijk. Goed en, hoor. Uh, nou, hij komt dus van Alpine. Wie gaat daar rijden? Dat is uh, Oscar Piastri, naast Australiër. Oh ja, is dat, uh, is dat uh, officieel? Nou, nou, nou, niet officieel, maar die kans is zeer groot. Ik denk dat het eigenlijk al een beetje rond was hoor, dat hij daar ging rijden. Ja. 21 jaar, groot talent, uh, Formule 2 wereldkampioen geworden, Formule 3 wereldkampioen geworden. Hij was al reserve en uh, hij zal ook waarschijnlijk uh, een van de komende races, pas over drie, vier weken, of in België of in Nederland uh, de eerste vrije training doen bij, uh, bij uh, Alpine. En, en, en, en volgend jaar dus uh, naar alle waarschijnlijkheid... Uh, gaat hij naar uh, toe uh, Hebben we nog uh, De Vries? Ja, jij zei, Jaap, uh, ik weet niet of, of je daar gelijk in hebt, dat hij nog een goede kans maakt. ik houdt er wel op. Nee, gaat er wel op. op. Nee. Nee. Hè, nee. Ik denk niet dat hij uh, in de pak komt. Nee, dat denk ik dus ook niet. Nee. Hij is natuurlijk dus middelkampioen uh, E-wagens, de, de, de, de elektrische wagens, maar. Ja. Ik weet het niet. Hij, het is een goede coureur natuurlijk, maar uh, ik denk dat hij in al dat geweld uh, toch een beetje tekort komt. Mag ja, hij heeft niet uh, de max-factor. Nee. Nee, nog niet. Nou ja, er zijn er maar weinig. Er die zijn die er maar dat hebben. heel weinig, hoor. Die ja. dat hebben. Ik, denk, ik denk eigenlijk alleen ja. Hamilton. <coughs> die Australische jongen van 21 die jij net beschrijft, dat is dus... Je ja, is wel, ja, een, nou gro wel ja, een groot talent. een groot talent, toch groot talent? Ja. Maar of je hetzelfde kan presteren als uh, Verstappen, dat is toch wel een, een enorm talent, hoe die Verstappen. Dat is uh, nu wel duidelijk. Ook. Ja, niet normaal, hè? Maar ja. hoe, hoe, hoe die, uh, uh, de manier waarop je inhaalt. Dan zie je het al. Het is ja, hij, ja. hij uh, Nou eigenlijk alleen uh, Geen seconde en, wacht hij. Ja, alleen alleen verstoppen en helemaal toen uh, ja, do doen dat. Hè? bijvoorbeeld aan de buitenkant komen, ja. kruisen en ja. uh, binnen, Heel binnen slim. door inhalen. Want helemaal uh, deed het ook. Hij is een teamgenoot. En hij is er al Zo, ronde uh, daarvoor mee bezig. Ja, klopt. Ronde daarvoor, denkt ja. hij van daar pak ik hem. Ja. En dan uh, uh, langzaam... Gewoon ja. ja. ja. steeds, steeds een beetje dichterbij. En dan uh, die vleugel lopen. En af, wat ze ook lopen. doen, is ze kijken op de uh, standen, op de borden. Ja. Uh, van tv, weet je al, uitzending. En dan kunnen ze op het rechte end kunnen ze een monitor zien. En dan kijkt hij mee. Ja, inderdaad. Het is mogelijk dat je met dat soort snelheden... En met 360 op, toch nog op, op, op een bord... Ja kan ja, kijken En kan om, denken van, uh, oh ja, dat gaat goed. Dan moet ik dat doen, dat doen, oh, dat doen. Shit, ja, dat ja. Maar hij heeft wel zijn laatste torretje nu. Hoe als doe je? je als hij, hij kan nu niet meer zonder strafpunten een nieuwe blok krijgen. Toch? nou is, Nog één dat, keer volgens dat, mij. Dat, dat is wel een punt. Want, uh, toch? Nog één keer, toch? Uh, ja, nou, ik weet het niet. Hij, volgens mij heb je drie al gehad. Ik dacht uh, dat is normaal zeker. Ja. ja. Dat klopt. Uh, drie, drie dat hij ongetwijfeld nog een keer naar achteren uh, wordt gezet. Maar uh, hij zal ook niet de enige zijn hoor. Er zijn er nee, nog meer die, uh, die dat heft uh, uh, elkaar een beetje op. Ik denk dat, dat op zich wel mee. En hij kan best eens een keer naar uh, 12 of 13 gaan. Hm. Uh, ja, je, je, je, je hebt nu gezien hoe, die, uh, hoe makkelijk hij inhaalt. Uh, Ongelooflijk. Ja. Maar Hans, de uh, die heeft: uh, die. Als ze dus een motor nu gaan verwisselen waarbij die een gridstraf moet. Ja. Dat kan natuurlijk. Dan, dan doen ze dat natuurlijk wel op een circuit waar het makkelijk inhalen ja, is. Dat uh, proberen ze wel te doen, inderdaad. Ja, ja. Ja, maar ze gaan ook niet met een hele oude motorrijden. Dat lijkt mij ook niet, maar, uh, nee, maar mijn logische verstand zegt uh, van. Ze, ja. ze zoeken het wel uit. Ze zoeken dit, het wel uit, denk, dit, denk ik. Het is niet te hopen dat het op stand van gaat gebeuren. Dat nou, al, dat uh, denk ik niet, maar. Dat, nou, ja, dat, nou, ja, je weet het nooit. Ik bedoel. Uh, denk maar, je dat ze dat dan in België doen. Ja, dat, dat, ja, is wel dat denk ik goed. wel. Dat denk ja. ik dan ja. wel. Ik, power, en, uh, Precies, CWN. en uh, daar kan je ook makkelijk in halen. Ja. Ja. En je ziet wat er gebeurt, hè? en Wat er kan gebeuren als hij als tiende start. Daarom. Dus ja, dan kan hij gewoon winnen. En als ja, hij Ongelooflijk, ja. Van als, als hij van een twintigste plek... dan moet hij ja. toch ook wel ergens in de buurt van de top zes kunnen komen, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, nou, ja. Maar dat moet voor Ferrari zo frustrerend zijn voor die jongens. Ach, ja, de ik denk dan dat, dat hij gewoon helemaal gek is. Uh, ja. een hele slechte vakantie zal hebben. En, ja. Uh, <laughs> ja, dat is verschrikkelijk ja. wat er gebeurt daar ja. bij de Ferrari. Dat kan er helemaal niet. En ik denk dat die Binotto, de, de, de teamleider daar... die zal onder groot uh, vuur liggen. Want ik denk dat die... Uh, het einde van het seizoen niet gaan halen, hoor. Dat denk ik niet. Nee. Denk, je, denk je nou echt? Nou, ik denk nee. gewoon uitgeflikkerd wordt uh, Hij maakt alleen maar zo fout op fout, man. Ik heb, ik heb begrepen dat daar uh, een, uh, een familielid van uh, Jean Todt zich al aan het warm lopen is bij Ferrari. Nou, dat zou best kunnen, ja. Die zoon? Zoon, geloof ik, Nicolas Todt. Ja, die is manager. Nog steeds een hoop invloed bij Ferrari. Dat zou best kunnen, ja. Die wordt genoemd, in ieder geval. Laat ik een ander zeggen. Ja, Ze gaan... uh, hij wordt natuurlijk ook driver of the day, hè. Mm -hmm. uh, onze 34 procent. Is dat zo? Ja, voor ja, de derde keer uh, dit seizoen. Maar Ja, terecht. Ja. Ben, als je van 10 naar 1 rijdt. Ja, dan mag dat wel. Uh, ja, ja, alleen Sainz was uh, uh, met 40,4 procent ook ergens driver op de D. Dat was merkwaardig genoeg niet bij zijn eerste plaats in uh, Groot-Brittannië. Maar de race in Frankrijk, hij reed van 19 naar 5. Dat was natuurlijk hmm. ook wel goed. Hè? Ja. Hij stond door, uh, door, uh, door de strand, stond hij ook achteraan. Reed naar de vijfde plaats, had nog een beetje pech ook. En, ja, dat vonden mensen toch ook mooi. Mensen vinden het mooi als je van, van achter in het veld helemaal naar, naar ja. voren rijdt. Dat is op zich wel leuk, natuurlijk. Hm. Want Helmholtz uh, heeft het ook een keer gedaan: hè? helemaal achterin starten en dan gewoon als eerste eindigen. Ja, dat is, dat is het leukste wat er is, natuurlijk. En als je een goede wagen hebt, dan moet dat kunnen lukken. Nou, Max heeft gelukkig zo'n goede wagen. En. Uh, ja, we gaan uh, uh, even afwachten wat uh, beter al. Uh, uh, ik uh, zal het je sterker vertellen. Uh, het, is al, oh. het is al rond. Uh, ja, er staat rond. hier ook vergunningsequie Zandvoort blijft in stand. Grand dus de heer, doorgaan. de heer Robert van Overdijk heeft uh, gelijk gekregen. Uh, ja. Met zijn gevoel dan. Uh, de natuurvergunning voor het circuit van Zandvoort wordt niet geschorst. Dat betekent dat de Grand Prix in september gewoon door kan gaan. De Raad van State ja, heeft moeten dat we er in de even uitspraak bij de beslist. er dat, dat het een uitspraak is geweest van de Raad van State. Ja, de, Raad van ja. Een paar ja. minuten geleden. Ja. En uh, nou ja goed, uh, Robert van Overdijk had al gezegd. Uh, er zijn al 37 uh, rechtszittingen geweest in, in, in allerlei zaken. Uh, we hebben de 37 gewonnen. Het zou heel raar zijn als dus de 38 Daarom, ik heb daar nooit over getwijfeld. Dus, nee, ik had het ook niet. Uh, maar maar ik heb wel een consistente uh, verhaal. Ik uh, weet uh, die... het nooit. De Raad van State moeten we niet vergelijken met het Ferrari-team, mensen. Dus, nee, uh... De Raad van State is natuurlijk wel het hoogste bestuurdergaan <laughs> ja, in Nederland. Ik, ja. uh, dus er is eigenlijk geen, geen uh, uh, nog hogere macht. Uh, ja, het ging over uh, de stik, er... stikstofvergunningen. Uh, ja, stikstofproblematiek. Uh, ja, ja. Klopt, ja, inderdaad. Dus uh, nou ja, goed, de Grand Prix gaat door. Het is uh, één groot feest. Dus het weer een, uh, nou, ik zag uh, gisteren het uh, feest en ik denk dat de Grand Prix dit maal zes gaat worden. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, ja. Zou je denken? Ja, als het weer mooi weer is, jongen. En, en, en stel, Max wint... Nou, dan ja, gaat het dak er weer af. Nou ja, ja, Hij kan, kan net nog geen wereldkampioen Nee, nee hè, jammer, jammer hè. Ja. Jammer. Ja. Dat is wel jammer. <laughs> ja, nou, ja, dat ja. kan natuurlijk. Als, als dat... de voorsprong nog iets hoger is. Nou ja, het heeft. kan wel. Want dan moet Leclerc twee keer uitvallen. Ja, op zijn been breken. Dat zou natuurlijk op ook Op zijn been breken. Ja, Jongens, Sorry. Sorry, sorry. Het kan, ja. Als het kan, ja. Als mijn tante ballen had, dan was het nu mogelijk. Nee, hoe heet het? heeft het ook een keer gedaan. Hoe heet het? Maarten Schumacher. Oh ja. Ook een keer zijn been gebroken. Ja, klopt. In Engeland. Grand Prix. Nou, niet eens zijn been klopt. gebroken. Nee. Maar er was een ski op de. Nee, nee, nee, nee. Dat was nee, ooit. Dat was tijdens het het een lopend. Nee, nee. ja. ja, ja, ja. Hebben ze Eddie Irvine uh, even gepromoveerd. Ja. Maar dat vond uh, Schumacher niet zo'n leuk uh, idee bij Ferrari. Dus daar hebben we op een gegeven moment toch nee. een stokje voor gestoken. Ho en hoorde je dat verhaal? Dat was op een gegeven moment. Uh, was Schumacher, uh, die begon bij Ferrari. En die kwam bij Benetton vandaan. En toen kwam hij in de fabriek en toen zei hij... jongens, vanaf nu spreekt iedereen Engels. Niet meer Italiaans. Niemand. Dus iedereen moest ook in de fabriek in, in, uh, in Marinello... Uh, of uh, Engels praten in plaats van uh, oh, ja. hun eigen taal. Ze zeiden ze uh, uh, van cool. Lo. Ja, van cool. <laughs> en toen is, uh, hoe heet het? Uh, Marcus Schumacher is toen op, uh, op Italiaanse les gegaan. Oh, ja? Want hij kon toen alles volgen. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ja, Zo slim was hij. Ja. Heel mooi. Heel ja, mooi. goed hè? Ja, ja, dat, hij had dat hele team, heeft hij... Zo nee, in zijn hand uh, kunnen zetten. Ja. Uh, en dat, dat kunnen die. Uh, maar het heeft wel geholpen, ja. Ja, zeker. Ik denk Vijf dat keer achter het elkaar. het niet van bij. Uh, nee. Bij, uh, bij nou ja, er zaten natuurlijk die Jean Tot en, en uh, Ross Brown. waren natuurlijk wel. Die, zeker die Brown. Is natuurlijk wel een, een, een enorme goede stratege en, ja. en, en, en een ja. intelligente man. Ja, het, die... het, het, het feit dat. Is uh, Alonso wel kampioen geworden bij Ferrari? Nee. Nee. nee, en dat is alleen bij ja. Renault geweest. Dat ben ik nou. Is Vettel weer kampioen geworden bij Ferrari? Precies. Maar ook niet, hè? Dus, uh, Nou, dat betekent dat, uh, dat, uh, dat er heel weinig zijn die een team naar de hand kunnen zetten. Precies. De laatste wat ik even wil opmerken voor we de muziek gaan draaien, ja. is uh, Sarine de Naam, ja, waarschijnlijk ja bijna zeggen dat is een uh, absolute grootheid geworden in Engeland. He. Ja, daar, daar de kon de, ik zelfs als niet-voetballiefhebber niet, niet nou. meer omheen... want die vrouw die stond wel pontificaal en terecht... op, op de, de, de, de, de, de voorpagina van, van de relbode. Nee, ja, nee, nee. ja. ja, maar ja, dat, dat heeft ook te maken met het feit... dat er, dat er een keer iemand met voetbal te maken heeft... Die, waar geen inkt in zit. Sorry, ja dat inkt in zit oh. ja dat is ook wel goed ja. Ja. die, die nou, inkt ik nog niet eens ja zullen we nu maar gaan we <laughs> ja zullen we nu maar muziek uh, laten horen want het gaat weer de hele verkeerde kant op nee nee waarom ja. oh jee, wat lekker nu we toch over auto hebben ja. wat is dit nou luister maar ja Shut up and drive What happened? Shut up and drive Shut up and drive Sh Shut up and drive Shut up and drive Shut up and drive Volgens mij Rihanna toch? Heel goed, heel yeah. goed. Heel goed. <laughs> Even ja, een puntje, uh, erbij, uh, puntje erbij, uh, puntje erbij, jongen. Pupquiz. Uh, er komt een quiz, hè, ja. pub -quiz. Pub -quiz? een pupquiz. Pupquiz? Wanneer? Een racequiz. Oh, racequiz? Ja, er komt een Formule 1 quiz ja. bij, bij uh, uh, Laura Hardy op 19 augustus. Gaan we daar aan meedoen als uh, kant show? Nou, show ik, uh, uh, ik denk dat dat misschien wel leuk is. Ja, ik kan wel nee, meedoen. Dit, dit, dit, maar ja, Ger en, zo... en, en jij natuurlijk enorme kanshebbers zijn. Ja, maar ik heb het een, beetje een probleem is, ik heb alle vragen uh, bedacht. <lacht> oh, <lacht> nou ja, dat is geen probleem, maar, maar dan weet je ook de antwoorden. Maar ja, <lacht> ik moet dan nog iemand hier presenteren, ik ook mee. Uh, ik, ik ben bang dat je dan echt gaat winnen. Maar, <lacht> <lacht> nou, nou, kunnen we maar dan een inkijk van de vragen krijgen? Of dan hebben we een kleine voorsprong. Maar wil je meedoen, stuur een mailtje naar. Info at en uh, het zijn koppels, hè? voor koppels is het en uh, ja, je krijgt... koppels. Voor koppels, dat zijn duo's. Zijn nou, uh, Ger en Frank, <laughs> dat is één koppel. Nee, maar ik ben niet, uh, niet onderleg. de, van de nee. Kus, nee, nee, nee, ben je helemaal. Ik ben ook niet van de, van de quiz om. Nee, het <hums> kan wel gezellig zijn. Vooral als, ja. als je al een paar drankjes op hebt. Dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Wel gezellig. Ja, is sowieso gezellig. Ja. Het is op een vrijdagavond, nou, dan, uh, dan weet je het hoor. Ook nog, ja. 19 augustus. Nou goed, als mensen geïnteresseerd hebben. Uh, uh, mail naar info.laurrahardy.nl. Oké, okay, jongens, hebben we nog. Nou, ik zie, ik zie bij uh, ik zit even mee te kijken wat, uh, wat Ger er heeft uh, neergezet. Over die tentoonstelling uh, van Toon van Ruw. Ja, to <laughs> maar dan zie ik een plaatje waarop uh, Max staat uh, getekend. En er staat een spring op, op de rol. Ja, Max! Ja, Max. ligt op de lacht. Ja, dat lax, dat laat. Nou, hij vertelde dus. Hij dus, uh, oh, Nou, nee, dat kunnen we nu niet in uitzending doen. Nee, ja. dat moeten we niet doen. Maar. Um, Hé hey, jongens, hebben jullie gehoord uh, van het drama in, in Frankrijk met uh, de postduiven? De postduiven. Ja. Wat is dan mee? Ja, wat? Er zijn in Narbonne uh, hadden ze een wedstrijd en er zijn gewoon 20.000 duiven zoek. zoek. Uh, Frankrijk, waar hebben ze gelaten? Ja, die die, zegt, die, die zijn In een, een omwille terecht gekomen en oh. zijn gedesoriënteerd geraakt. En uh, ja, nu zijn ze, uh, weten ze niet waar die, waar die beestjes zijn. Dan? Ze zijn gevlogen. Ze, de, de, de, de nou, dat is dus dus ja. echt een uh, kapitaal weggevlogen. Nou, dat daar kan duur, je zeggen, dat, ja. miljoen, hè? Ja. Ja. dat zijn allemaal <laughs> hele dure duiven. <laughs> en um, nou ja, uh, wij hebben hier duivenoverlast. Zij daar niet meer in ieder geval geloof nou, ik. Dus, nee, dus overlast. Kunnen ze die mee weer niet trainen? Uh, ja. Oh, dus het is, is een goed, goed idee eigenlijk. Ja. Vind ik wel een goede... ja, dus het is nu wel heel erg. echt. Maar ze hebben ook nachtdienst tegenwoordig. Want je hoort ze hele nacht door. Ja. Ze kunnen er ook lekker bij schreeuwen. Dat is wel lekker, ja. ja, ja. dat is wel. Oh, waarom waarom Nog... uh, eigenlijk? Uh, zijn ze beschermd? Hoe bedoel je? Ja, een Ja, dat vraag ik me ook af. Ik ken iemand, die schiet ze gewoon van het dak af. Maar dat mag eigenlijk niet bekend worden gemaakt. Maar ik ken de zijn naam ook niet. Maar die wordt er ook helemaal gek van. En, uh, ja. Ja. ja je moet het eigenlijk aanpakken met uh, volpeieren neerleggen en zo weet je wel maar ja dat kost ook een hoop uh, gedoe en voordat je bij dat nest bent je kan nog aardig geraakt worden ook een rebaseren je snavels ik bedoel ja. En ze worden steeds groter. Het lijkt wel een beetje albertrossen. Nou, Als al. je in de in in de die past nog net... Uh, <laughs> je moet wel de een reden... beetje in je microfoon praten. Ja, ja, je hoort, want hij die... gaat wel eens door kanaal in, maar ja. hij kan er nog net, net in eigenlijk. En jongens, wel? de reden dat uh, deze dieren um, um, beschermd zijn... is dat ze de afgelopen decennia steeds vaker in de stad vertoeven... omdat ze hier veilig zijn voor bijvoorbeeld vossen. Maar voornamelijk omdat er eten is. Nou, dat bedoel ik En ja. dat, is, dat is dan het antwoord wat ik op Google... waarom is de mail nou, beschermd? Nou, over, dus we die, helemaal geen reden. Over, die, over die mail gesproken... Wat, wat ze allemaal uithalen. Ik heb wel eens iemand even een uh, uh, gebakken uh, proberen uh, te nuttigen ja. bij een terras. En daar kwam ineens zo'n gevleugelde nee. ridder... Ik kwam maar aan een wegappelgebak, hoor. Dat was ja. uh, in één klas. Zijn ze niet tevreden? Nee. Ja. Als jij, jij? Als, jij een, nou, als, een, als jij een visje gaat halen op de boulevard, dan krijg je altijd de opmerking van: ja. uh, Kijk je uit, ze mee hoor. Ja, Ik ben ja. ook een keer aangevallen. Ja? Ja. Ik dacht, nou, zo'n vaarstel zal toch niet lopen. Dus ik had een broodje paling gekocht. Ja. En ik liep de strandafgang af, maar uh, ze hadden me wel een, ja? een vizier. Ze ah, ja. Ja. <laughs> dus moesten best voor je afslaan. Je schrikt je de. Een broodje paling is ook nog uh, 7-8 euro. Dus, uh, ja, Maar die we, doordat ze gevoed worden, denk ik, dat zijn. Godverdorie, halve albetrossen jongen. Die ja, met een spanwijte ja, ja. van de meter En bedoel, in de sportwereld is er ooit nog iets gebeurd met een meeuw. En dat is uh, bij een voetbalwedstrijd gebeurd tussen Sparta en Feyenoord... De legendarische keeper van Feyenoord, Eddie Treitel... die schoot gewoon een mail uit het zwerk vandaan. He. Die mail heeft dat ook niet na kunnen vertellen. Ah, dus in de, ja. de hout in maar inderdaad. Ja. Ja. Dus het was van een soort voorzienigheid al. Van daar ja. gaan we ja. nog eens goed last van krijgen ja. van die meeuw. Paf! Een nee. ja. ja. meeuw uit het, het zwerg. Ja. Ja. Nee, dan geven we hem een bal ja. uh, ja. ga je gang, Eddie. Ja. Maar die mensen die... die uh, ik zag toevallig van het weekend... Die toeristen, die Duitsers, die vinden het prachtig om die beesten te voeren. Ja, ja dat is probleem. Ja, dat is het probleem. En daar worden ze dus steeds uh, ook agressiever door... Ja. Ja, en dan wat die beesten allemaal vreten, die unl ze maken er gewoon naadloos kit van. Want als ze op je auto uh, volgebaggerd ja, ja. hebben, dan heb je nog een hele klus bij de warrior om dat er allemaal uh, goed ja, te krijgen. Ja, wat heet. En dat moet je snel doen, want het brandt ja. er gewoon in. Ja. ja, dat brandt er nog in ook. Ja. En je lak is... Uh, ja, die watergedragen lakken tegenwoordig. Dat ah, oh, is groot. Dat oh, ja. is het nog erger voor het milieu dan uh, mag goed zo. Ja. Hey, wist jij dat Mewa symbool staat voor vrijheid, hoop en zorgeloosheid? Nou. Door uitbreiding van de kuststeden en dorpen en veranderingen in hun duingebied, komen mensen en meeuwen steeds vaker met elkaar in contact. Sommige mensen ervaren daardoor overlast. Hoe kun je het beste met meeuwen omgaan? Nou, dat vertellen zelfs. we op deze infopagina. Ja. Nou, ik vind niet uh, mijn uh, taak om dat helemaal voor te lezen, maar. Ja, Misschien nee. uh, iets uit kunt pikken. Ja, gebied. Mensen kunnen overlast uh, ervaren door de vervuiling. Uh, Uitwerptelen, braakballen. Uh, zeg maar. Ja, oh, het nou, dus af en toe. Uh, ze, ja. zit zitten er op mijn ruitjes net of ze met een met een hebben. Hoe moet je ze aanpakken? Zijn er, er iets Ja, je ligt? moet ze niet voeren. Nee, nee, voeren. Niet voeren. Het voeren dat, okay. dat, dat uh, zorgt ervoor dat ze hier komen. Want zij weten dat je bij mensen eten krijgt. Ja. Ja. Weet je, wel? en vroeger was dat niet zo en dan gingen ze bij uh, boten, bij bij, bij boten, weet je ja. wel, zag je altijd een zwerk. Meeuwen uh, achter. Ja. Uh, maar dat, dat, ja, het, het is ook zo in de Haldenstraat bij die restaurants. lopen ze alleen maar voor het terras uh, op Ja, neer, hè? ja en ze ja, zijn die natuurlijk hun... beschermd. Uh, door de wet natuurbescherming. Dat betekent dat het verboden is om meeuwen opzettelijk te verontrusten. vangen of doden, de nesten te verwijderen. en eieren te rapen, uit het nest halen of te vernielen. Dat <laughs> mag allemaal niet. Nou mag dat. niet. Nou, hey, ja. Wat vindt de dierenbescherming? Nou, die vinden het natuurlijk prachtig. Ja. ja. Oplossingen volgens die ja. de dienenbescherming. Ja. Ja. Ja. Het professioneel misschien... laten plaatsen door anti-nestelprikkers, uh, vogelpennen. Zodat de meeuwen geen nesten meer kunnen bouwen of uitrusten. Het plaatsen uh, of laten plaatsen van net- of draadwering. Dit zorgt ervoor dat de, dat de meeuwen niet meer kunnen landen op daken. Dus ook geen nesten kunnen bouwen. De straten schoonhouden, zodat er voedselre geen voedselresten achterblijven. Een voerverbod op bepaalde plekken zou hier aan mee kunnen werken. En gebruik van, te maken van onderzoek. Ondergrondse co containers, oh, zijn... rolcontainers... en betere vuilniszakken. Ja. Kun je dat nog die... één keer herhalen? Ja, ja, ja, ja. Ondergrondse containers beetje... en geen plaatsen van vuilniszakken. En wat kan jij doen? Jij kunt de meeuwen, uh, overlast uh, voorkomen... door de strijd uh, uh, de tijd tussen het buitenzetten van je vuilnis... en het ophalen zo kort mogelijk quark, te houden. Quark, quark, quark. Ja. <laughs> ja. En voor de meeuwen niet... Nee. Blijf in de buurt van meeuwenesten. Bedenk dat je meeuwen, net als jij, recht hebben om een plekje te leven. Zo nou, dat, dat vind ik ook. Ja. Maar ze ja. <laughs> We moeten wel nee. een kop houden. Ja. <laughs> ja. Dat is wel een, een soort van... Uh... Nee, maar je ziet wat mensen inderdaad voor een vuile achterlade. Nou, ja, jongen. Het, de, die, de, die boulevard is weer zo'n nou, En Niet alleen de boulevard, maar uh, wat denk je van... Uh, ja, een dorp ook. Dorp. Nou, het is in het centrum al iets verbeterd, omdat je natuurlijk die containers nu hebt. Ja. En daar ja. worden de de zakken ingegooid, maar tot voor kort stonden ze natuurlijk op straat. Nou ja, het was af en toe een zootje. Ja. En dan had je die dikke gele zakken. Daar zaten ze gewoon in te pikken. Het helpt helemaal niet, joh. Die grijzen Ja, het helpt die wel dat die, dat maar die gele... Dat die containers gekomen zijn, Ja, denk ja dat is wel goed, hè? Vind ik maar even ja, even. die Duitsers, jongen, die vinden het prachtig. En die, die gooien allemaal uh, troep uh, naar die, naar die ja. beesten. En ja... En Ik heb een drone, zo'n klein, kleine drone. En die af en toe ga ik ermee de lucht in. Maar nou, je weet, die beesten worden achterlijk. Ja? Die ja, worden, mannen. ja, niet één. Ik had er de laatst, denk ik, 60, 70 boven mijn drone hangen. Ja, ja. ja. ja maar die zien er misschien als een roofvogel. Ja, die ook, zien ja. dat als, als, als bedreiging. Ja. En, dus meer uh... drones inzetten. In en wij hadden twee jongen op het dak en voordat ze gaan vliegen... zijn ze alleen maar aan het schreeuwen. Dus ik heb die drone erbij gehaald. En op een gegeven moment zag ik ze opstijgen. Met z'n tweeën. En die hadden zoiets van... ja, dat zal naar mij... Wegwezen. Als wij er s'nachts om drie uur last van hebben... met zo'n gegil van die mail... dan kunnen we jou bellen om een drootje op te gooien... Komt hij midden in de nacht? Het droontje, <laughs> droont, droontje komt op zijn loontje. Het droontje komt op zijn loontje. Ik denk uh, als je nou nog een baan zoekt, kan je uh, meeuwenprofessional worden. Ja. ja, dan moet je al die daken moet je afgaan en dan uh, uh, uh, netjes. En, uh, ben ook, ja, ben ook heeft dat uh, Zwarte Piet hebben dat jaren gedaan op de daken. Dus die ja, maar dat mag niet meer. Nee, dat mag niet meer natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> wat mag nog wel eigenlijk? Uh, nou, dan... nou, alleen belasting betalen. Daarom komt oh, Zwarte ja, Piet in de winter, hè, want dan heb je minder last van de meeuwen. <laughs> ja. Oh, is dat het? Ja. we gaan zo langzamerhand op naar het landelijk nieuws. Naar de klok, de klok is onverbiddelijk. Je gaat zo bim bam doen. Wat jij vindt, dat jij voelt, dat jij denkt, dat jij vindt, dat jij jong bent. Voor jou kan nog wel. Kan nog wel, Joe. Dat het, is nog kan nog wel. Dat is het zeker niet. Nou, we hebben toch wel over mailen gehad, het leuke is, dus je niet geluisterd en mis je ook niks. Nee, daarom. zover het ritme van CFM